Wanneer Sampersen met het NOS-journaal. Commissarissen van de Koning vinden dat ze in het stikstofdossier... al veel te lang moeten wachten op duidelijkheid van het kabinet. Ook zijn ze bang dat er na de verkiezingen van komende woensdag nog meer verdeeldheid komt. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur, waar acht van de twaalf provinciebestuurders op reageren. kwart van hen noemt het onwaarschijnlijk dat het lukt om voor 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Verder verwacht een meerderheid wel meer polarisatie in Den Haag, maar niet in de provinciale politiek. Een voortvluchtige man die tot 20 jaar cel is veroordeeld voor een vergeersmoord in Beuningen is opgepakt in België. Hij knipte na de uitspraak van de rechter in december zijn enkelband door en sloeg op de vlucht. De 33-jarige man werd vanochtend gevonden in een auto in de buurt van Antwerpen. Toen de politie hem wilde aanhouden, reed hij in op een agent die op zijn moest springen. Uiteindelijk werd hij aangehouden. Janke Dekker vertrekt per direct als voorzitter van Morris, waar medewerkers in de media en cultuursector ongewenst gedrag kunnen melden. Het besluit komt na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sports... waarin ook zijzelf en haar partner Tom Egbers voorkomen. Volgens Dekker is er in dat stuk essentiële informatie weggelaten. In verschillende delen van Spanje is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar. In de regio rond Valencia werd een recordtemperatuur gemeten van boven de 30 graden. Op Mallorca werd het ruim 27 graden, de hoogste temperatuur in maart in zo'n 150 jaar. Twee weken geleden sneeuwde het nog op het eiland. Ook de komende dagen worden in Spanje hoge temperaturen verwacht... De weerdienst waarschuwt dat door de hoge temperaturen ook het risico op branden toeneemt. Het weer is overwegend bewolkt. Vannacht vanuit het zuiden periode met regen. Ook morgen buien met in de middag af en toe zon. Staat een stevige zuidwestenwind en het wordt morgen 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1533. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuw muziekprogramma. Vier nieuwe werkjes, waarvan twee in het eerste uur. Het eerste komt van Orchestra Indigo en het heet Requiem. Requiem, ja. Requiem betekent rust, het is een uh, muziekstuk wat gebruikt werd of wordt bij uh, in de katholieke mis uh, die voor overledenen wordt gehouden en uh, nou dat gaat natuurlijk allemaal in het latijn en dat betekent in het latijn betekent reken weer rust dat zij rusten in vrede goed um, het tweede album heet Atma en dat is van een uh, Londense mevrouw uh, met uh, Indische Roots. En zij heet Europa Panasar. En zij gaat het uh, nummer, of een gedeelte uit het nummer, Journey Home spelen. En uh, nou, dat is een hele mooie ingetogen Indische muziek. Met een, denk ik toch wel een beetje een Westers tintje eraan vast. Want uh, klassieke Indische muziek, Indiaans muziek, is uh, de, uh, voor onze Westerse oortjes niet zo heel erg uh, prettig. Maar goed, uh, dit is uh, goed te behappen. Het staat zelfs op mijn uh, internet-radiostation, Peaceful Radio... Uh, nee, Peaceful Internet Radio Station, zo moet ik het zeggen. Goed, wat gaan we uh, nog meer doen? Eens even kijken naar Chris Hintzen. Ja, Chris Hintzen komt langs, track 9, met het album Light. En um, daarmee hebben we dan uh, de enige Nederlander er gelijk ook te pakken. Want, eens even kijken. Ja, het volgende uur komt Brainscapes LN Eskenazi. We sluiten af met Samar Vanek. Met Call of the Desert. Peacefulradio.info, daar kan je alles terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier.